Een beetje beginnen, een beetje erover een beetje hebben. Dus het is wel belangrijk om de, het eerste drie derde, eind derde van de eerste, eind derde van, het na, van de nacht uh, oplet, opletzaam zijn. Op, op, ja, opletten, goed. Of je gaat slapen op, de, op dat moment, heel goed, om dat gaan slapen. Ik deed ook vroeger dat. Maar ook dat wil ik overwinnen. Vroeger deed ik altijd zo. Om negen uur ging ik naar bed of zo, half tien. omdat ik voelde die krachten. Ik zeg niet dat het nieuw zijn. Dat het nieuw zijn ze aardiger tegen mij. Ook niet. Maar nog, misschien nog erger. Maar dat jij gaat slapen wanneer het, dus de nacht begint. Nacht bedoel ik nacht die in de regel de nacht van het heelal. Dus we hebben dat al die tabellen op onze site. Maar het eerste gedeelte van de nacht is natuurlijk het meest, daar is de dien heerst. Dus als je voelt echt hoe dat allemaal zit, echt geweldig die dien is. En dan bij de middernacht, wanneer de middernacht komt, en als je volhoudt natuurlijk, dat jij dan, of je slaapt, en dan kom je bij de middernacht, voor even voor de middernacht, opstaat je, ja, opstaan. En dan hou je dat nog verder met de middernacht, later, misschien nog een paar uurtjes later. Tot half drie bijvoorbeeld. Dat zou geweldig zijn. Maar dan moet je toch wel slapen, moet je toch morgen werken. Dan als je dat doet, tot half drie ongeveer misschien. Het is al, het is al goed. Dan heb je toch wel in die middernacht Gezeten, dan zie je dat vanaf de middernacht voel je dat chassadim. Voel je de genade aangewakkerd wordt in de, in de nacht, in de tijd. En dat is het meest gunstige moment. Zij voor moment wanneer je voelt dat op dat moment zijn de, de grote rechtvaardige tzadikim, zijn zielen, zijn hun zielen zitten dan in, ze, ze zitten in, paradijs. in het paradijs. Dus paradijs is dan de malchut van het zieloed. Ja? Er is een hogere paradijs en een lagere paradijs. Een lagere paradijs is is bina van, bina van de malchut van de asiaa dat is een lagere paradijs. Dat is een hogere paradijs. Dat is dan het zilut, malgoed van het zilut. Maar ook bijna van, van het malgoed van het zijn twee gradaties. En dan zitten ze allemaal daar. En als het ware de schepper, wie is de schepper dan? Ze en die daalt dan als het ware op dat moment naar, de, naar het paradijs. Hij komt in het paradijs, ja komt in wat betekent komen in paradijs iemand komt die hij is hoger die komt binnen alles wat ontvangt is lager dan wat er binnenkomt en dan op dat moment hoort, hoort men de mens die hier op aarde de Torah leert en het is een verbondenheid hoe de zuiver. op dat moment en het is welwillend moment Eigenlijk? De mens weet het natuurlijk niet. Maar de wijzen, die hebben dat allemaal. Die, wist, die weten hoe dat. Het nog van doorgegeven. Van Adam. Naar alle generaties. Via alle generaties. Werd doorgegeven aan die. Die speciale zielen. Die kabbalisten. Doorgegeven was. Hoe dat werkt. Hoe functioneert het heelal. En op dat moment is het natuurlijk het geweldigste moment. Je voelt wel dan. En daarvoor kan je het gevoel hebben soms verschrikkelijk. Ik bedoel van binnen. Dat het, jij wil graag dat, maar als je weet dat dit allemaal structureel is, dan kan je dat daarvan aanvaarden. Maar niet tegenstribbelen. Maar dan, na, na dat middenpunt, vanaf dat middenpunt, voel jij de schepper is hiernaast. Komt licht, komt, komt helderheid, etc. Dat is een kwestie van ervaren. En zichzelf steeds meer en meer ontvankelijk maken voor het hogere Duidelijk, ja, dus de, kippenpootjes, de kippenpootjes die je die ziet als het ware als kippenpootjes. Je kan veel meer, elk mens kan veel meer zien. En niet toevallig. Niet wanneer to, uh, opeens is het een, soort, zeg het een soort ingeving moet het zijn. Nee. Jij zelf moet op oproepen die krachten naar jezelf. De mens moet oproepen. dat en niet, en niet dat het iets komt aanwaaien op jou. Eigenlijk. Zo werd het ook gezegd van Biljam. Ja, Bilam. Biliam. Biljam Hij was ook de grootste van alle volkeren was, van profeet. Dat is groot. Dat was een enorme wijsheid had hij. Maar bij hem staat het dat de, de schepper dan komt hem zo so nu en dan tegen. Dus het is een kwestie van, ja, gunst als het ware van boven opeens, heb je dan een ontmoeting. Maar niet, hij regelt dat. Terwijl bij Mos Moshe was het zo dat Teta Tet kon je alleen minuut spreken met de schepper. Teta Tet tijd heb je met de schepper gesproken. Kijk hij hoefde niets meer, hij hoefde niet speciaal zichzelf in te stellen, et cetera, et cetera. Want kijk, bilja moest allerlei dingen doen, allerlei, door allerlei tovenarijen. Wel, waarheid, maar dan door de tovenarijen komen tot de achterkant van de waarheid. Dat is ook enorm veel. Hij kon het wel doen. Dus hij kon ervaren de achterkant van de waarheid, als het ware, van het, van de heilige. Duidelijk? En... Het is een enorme bevatting. Waarom? Zelfs aan de achterkant van het heilige kan je zien hoe geweldig het heilige is. Duidelijk? Zelfs als iemand, ja duidelijk, nog achterkant van het heilige kan hem iemand zien. Enorm veel. Als iemand staat zelfs aan de achterkant van een paleis. Dan zie je al, voel je al hoe paleis, hoe kan je dat voorstellen? Hoe groot hoe geweldig is het in een paleis zelf? Maar, als een moshe was natuurlijk, dat die instelling kon, het, kon je dat hebben. Hij had nooit de schina verlaten. Eigenlijk, en onze, en eigenlijk, is alles aan de mens. En wij graag verlaten dat. Ik vroeger, toen ik ging nog naar de synagoge, ja, vroeger. Toen was ik altijd verbaasd. Ik was toen, had ik nog geen, geen kabbalah geleerd. Maar toen was ik altijd verbaasd. Hoe kan dat? Ze hadden net nu, net gestaan in de Abida. Net gestaan in het staand gebed. Dus waarbij je verkrijgt het allerhoogste wat jij vandaag kan verkrijgen, s ochtends. Voor de hele dag. Die mochin. Je kan de mogen verkrijgen waarbij je enorme mogen. Ja, hoe moet je spaarzaam zijn daarmee? Jij verkrijgt het nu met veel moeite, etc. Eén seconde later, na het aflopen van dat gebed, we praten ze met elkaar al over geschäften. Over business, over dat, over hoe gaat het, over koetjes en kalfjes. Dat hebben het niet begrepen. Maar nu met de Kabbalah, weet ik hoe dat allemaal gaat. Het is verschrikkelijk, als een mens bijvoorbeeld op Shabbat. Shabbat komt naar een synagoge en daar praat met een ander. Het beter dat hij helemaal thuis zou zitten en niet daar naartoe gaan. Welke ellende hij verkreeg op de dag van Shabbat om te komen en praten over koetjes en kalfjes. Eigenlijk, men zegt wel dat op Shabbat is, dat op Shabbat geen onreine krachten zijn. Klopt. Voor hem, die die krachten niet andere aan, aan, zeg dat, aantrekt, dan wel. Deinig? Als iemand die onreine krachten niet aantrekt, natuurlijk op die dag voel je absoluut niets. Je voelt als, als het ware jezelf verlost van onreine krachten, geen onreine krachten is. Maar wanneer de mens gaat praten over, over de wekelijkse zaken, gewoon wat hij over, door, door de week doet, dan op, op dat moment verkrijg hij geweldig en geweldig, want wat doet hij dan? Op dat verschrikkelijke zonde, want op dat moment, alles wat hij aangetrokken had door deze dag, en deze dag is niet wat ik heb aangetrokken, van boven wordt dan meegegeven. en nu geef ik nu dat aan die varkens, als het ware, aan die, wat bedoel ik, aan die varkens qua krachten, ik ga dat als het ware brillantjes op hun neus Zetten. wat het aan mij gegeven is nu op die dag, dat is niet zo, door de week zelf moet ik zelf dat op, op, opbouwen, je moet zelf werk doen, door de week is het i deletate, door de week is het mijn opwekking van beneden maar op Shabbat niet, op Shabbat wordt mij gegeven van boven, dan als ik dat doe, als ik dan praat met iemand anders dan op dat moment over wat dan ook. Ik wil aardig zijn. En hij zegt tegen mij, hoe gaat het op je werk? En ik zeg, goed. Ik ga mee in zijn gesprek. Ik ben menselijk. Dan is beter dat de mens helemaal niet geboren wordt. Staat het in zoger geschreven. Beter dat de mens niet geboren wordt dan dat hij op Shabbat gaat naar, naar de synagoge. Dat hij daar gaat praten over de wekelijkse zaken. Zelfs ze over jouw kinderen mag je niet praten. Wat heeft het te maken met Shabbat? Eigenlijk. Anders de mens gaat naar, naar de Shabbat en dan gaan ze bij elkaar bijvoorbeeld eten, drinken, daarna Kido's, drinken en dat. En ze praten over alles. Alles behalve de schepper. Ik zeg niet dat in de kerken anders is. Ja, maar ik doe het er niet toe. Ik zeg niet dat het belangrijk Alleen zeg ik over dat. Waar we waar zo over spreken. We spreken ook helemaal niet over. Over volkeren. Want als Joden dat doen, dan zullen alle, alle volkeren meedoen. Als Joden het wel doen, dan is alles zo. Ieder is al de glorie van de schepper zien. Maar als, als Joden dat niet doen, dan laat staan wat de anderen dat doen. De anderen dan hey, knoeien daar allemaal. Hey? Met alle pracht en praal. Dus hoe voorzichtig moet je zijn met die feestdagen, et cetera? Dan moet je echt absoluut voorzichtig zijn. Anders blijft thuis veel, het is met beter, thuis te zitten, maar niet komen daar. Maar het is beter natuurlijk als je gaat daar naartoe. Als je overwint jezelf en niet praat daar met iemand. En laat bij als regels. zijn. Ik ken iemand hier in Nederland, in Amsterdam. Een Sephardische so Jood. Ik weet niet, ik ken hem niet goed van zijn. Maar hij is hier al misschien al... Ik kwam hier al 32 jaar geleden. Hij was al hier. Hij is komt uit Irak of zo. So. Hij is in, in, uh, hier in Amsterdam. Hij is ook als... Mash is al als opzichter, helpt, werkt ook professioneel Jood. Ik bedoel, professioneel professioneel religieuze Jood. Maar zolang ik hem ken, nooit in de synagoge spreekt hij een woord. Dat is het enige waar ik, waar ik hem voor uh, hoog acht. Ja. Nooit een woord zeg ik. Iemand komt bij hem en hij moet nog soms plaatsen aanwezen. En die mensen gaan praten met hem. Dat, hij praat niet. Geen woord. Kan je van hem eruit halen. Hij is hebberig. Hebberig voor het hoge. En hij is geconcentreerd. Altijd geconcentreerd. Altijd zo. Gelaten. Zo, weet je. Maar nie, geen woord. Nooit heb ik hem gehoord. Een woord. Uh, hij zegt in de synagoge. Zelfs als hij. En ze vragen hem. En die, die gaat. Met vingers. Met, met gebaren. Doet hij wel. Maar een mond doet hij niet open. Eén persoon hier. Voor 32 jaar dat ik in Nederland ben. En de rest praat. Ook natuurlijk. De, de, de, oh, de hoofd, hoofdrabijn hier ook niet. Dat, ook niet. Door die, die, zoveel jaren was ook okay, hij Praat ook niet. Tijdens, tijdens de dienst. Maar al een andere praat het. En wat doet hij met de Mesibereg. Of his court? praat ook of hij moet namen noemen. Kijk dat is iets anders. Als uh, iemand zegt het behoeven van de mitzwa, van het behoeven van het voorschrift te doen, dan wel. Maar geen meer, niets meer anders dan alleen maar zijn naam, naam te noemen. Dat is niets niet, anders. Dat is, de, in de, in dat is voor en de naam en wat hij dan. Je kan hem zeggen voor wie, dat kan, alleen wat het allemaal nodig is. Maar niet, niet meer. Dat okay. is wat betreft de onreine krachten. Dus ook op Shabbat, absoluut. Alles, geen onreine krachten zijn. Maar als jij ze niet aanwakert, eigenlijk. maar als iemand bijvoorbeeld zijn best doet, maar dan gaat hij praten daarover, betekent dat hij echt schendt, schendt Shabbat. Als iemand spreekt over gewone zaken, door de week, door de weekse zaken, met iemand. Zelfs helemaal onbeschrijd, helemaal bescheiden, zo een beetje, niets, hij wil wel, dan is het schending van Shabbat 100 procent. Daarvoor zou men daar in de woestijn hem eh, stenigen. Ook dat moeten we begrijpen. Wat is stenigen? Natuurlijk. Waar betekent, verdient de steniging? Iemand die spreekt in een woord, één woord spreekt in de synagoge, meer dan überhaupt over iets, over zijn persoonlijk leven of iemand anders, dus door de weekse zaken, verdient steniging. Geestelijk absoluut. En hoe kan de mens dan de hele week. Staand houden. Waarom dan, waarvoor gaat hij dan naar de synagoge? Of naar de kerk of iets anders. Dus erg voorzichtig zijn. Als je dat echt iets doet. Uh, weet ook dat alles leeft. Dat wat je niet ziet leeft. Voor alles wat bij ons. Kijk een mens kan soms lopen, Loopt een mens gewoon op, de, op het asfalt. Gewoon op een, op een stoep. Gewoon. Ja zo. Loop gewoon, gewoon op de recht. Ik heb zoveel gezien, keer gezien. En opeens valt. Waarvoor? Hoe valt dat? Begrijp je dat hoe dat valt? Ja, zo so, so iets so wat zonder lichaam is. Die stelt hem gewoon en, uh, Die gaat hem even voor zijn voeten lopen. En die valt wel. Wij begrijpen dat niet. Wij zien dat niet. Het is niet, uh, niet bewijsbaar. Ik kan hem niet voor de rechter. Ja? ik kan hem niet laten dat schade doen, uh, betalen, etc. Maar zo is het. Andersom ook. Huh? Als je bijna wordt gevallen, kan ook iemand niet tegenhouden. Voor hen, ze hebben geen lichamen. De zeepepe, de zee, de zee, de zee. Maar zo is het. Moeten we goed zien dat het, de hele schepping is vol van allerlei dingen. Maar geen, nergens in de hele schepping. Kunnen wij vinden en zal gevonden worden iets als mens. Alleen hier op aarde. Waarom wij, hoe weten wij dat? We hoeven geen uh, verhandelingen, geen theorieën te ontwerpen. Omdat wij weten dat hier op aarde, dat is de grootste plaats in de wereld. Dat is dan de middelpunt van het heelal. Ja, dat betekent dat het zwaarste wat er is. Niet nergens in de wereld, nergens in het hele heelal. Overal, hoe verder gaan, we gaan, wordt het eiler alleen maar. Eiler, ja duidelijk. Maar hier op aarde is al die hele uh, atmosfeer, al die hele placenta als het ware, waarin wij zitten, is nergens je dat kan vinden. En daarom hier zitten, net zoals in de placenta, alles zit daar. Zo zitten we hier ook in, uh, in wat wij niet zien, vol van kracht. Onzichtbare krachten die allemaal in staat stellen ons om te leven. Eigenlijk, ook in het overal in het heelal, de grote planeten, de sterren, alles is gericht op leven op aarde. Hier is het epicentrum van alles. Eigenlijk, alles is gericht om ons te helpen. De zon, de maan. Al die, die grote lichamen, uh, uh, de hemellichamen, allemaal functioneren zij om um ons in stand te houden. Dat was de wil van de schepper. En als de mens dan dat weet en die gaat aanbieden de sterren, dan, dan leek je op een koning die gaat zijn slaaf aanbieden. We gaan verder. Dus waar zijn we, waar zijn we gebleven? Oké, okay. dus de regel <coughs> 15, ja? Yeah? Oké. Okay. 15? Ja. Yeah. De regel 15, de rechterkolom uh, van Hasulam, Pirous. Uitleg. Aot bet. Hoe? Nee? Iets eerder? Oké, okay. Amarla. Twaalf. Inderdaad, twaalf na de punt. Inderdaad, dat was zo. Want, zei die, eh, afslag, zei, ki bet, hi bracha, want bet is bracha, zegening. En we hebben gezegd, hij is baruch. zeeranpin is baruch. Hij is de, als het gezegend. En zij, vrouwelijk, is bracha. Bracha is, als we zien Bracha, dan betekent dat vrouwelijk, het is de malgoed. Punt. Amar la hakadosh baruchu. De helige gezegend is hij, hey, zei tegen haar. Dertien. Wadaai wach evra, evra et haulam. Natuurlijk zal ik door jou de wereld scheppen. We ad tehi. Haad gala, en jij zal het begin worden. 14. Livro wacht het haolam, om door jou de wereld te scheppen. Kijk nou wat hij zegt. Hij zegt niet gewoon, door jou, door jou zal ik de wereld scheppen, maar hij zegt, jij zal het begin worden, om door jou de wereld, om door jou de wereld te scheppen. Begin. Oké. Okay. Even tussendoor, dat we zien het woord begin. Wat is begin? Waarom is het, wat is Oké. Okay. Pirouz. Nou, even een punt van. Anders. anders punt, ja? Hij zegt, jij bent, de begin, jij bent het begin om daarmee, om door jou de wereld te scheppen. Uh, 15. Pirouche, uitleg. Haot bet. sod gochma. We gaan nu Heset Zestien De hochma Vesod nekuda Vagijhalega Ki Or A khasadim Zeyfentien Gem Le Or A hochma Vegu Vesod A 18. We harikoti lahem bracha We are punt. little bit 15. a little of essentie van bit De letter bet is of let op. of dat, van bit letter is Let op. Dat wil zeggen, we gaan nu. Geset 16, Geset de Gogma. Geset van Gogma. Want wij weten dat in al die 6000 jaar kan de schepping alleen maar Geset van Gogma te ontvangen. Ja of niet? Gogma van Gogma niet. Ja, we hebben gezegd. We kunnen alleen maar. Ja, Geset. Dus, wat betekent Geset? Alleen maar. Uh, de helft. Ja, zeset van Gochma betekent uh, alleen zes verrood van Chogma. Van en niet de gar, niet de eerste drie. Gochma van Gochma komt, Gochma van Gochma en dat licht ketter komen pas na de komst van de Messias. Ja, dus tot de, de helft van de Gochma, dus de, de helft van de, de, de Gochma, dus de gar, is dus echt de Chogma uh, van gogma, of we zeggen dat gaya, ja, gaya, dat, de rest van de gaya, en, de, het licht Yichida, dat, dat komt pas met de komst van de Mashiach, dat is eigenlijk de Mashiach, het licht, ja, het ligt van, uh, de tweede, tweede gedeelte van Chogma. en het licht ketter, het licht Yichida, eenheid, dat is Mashiach, dat is de kracht van de Mesie. Het licht is Messias. Wie is Messias? Een mens. Oh, nou, misschien kom je wel, natuurlijk kom je wel, alles moet wel zo boven, zo beneden. Natuurlijk moet ook een kracht komen, dat ook in de mens gaat, ook leven, natuurlijk. Maar het is wel licht. Ja, het is niet het lichaam. Maar natuurlijk komt het wel in het lichaam, maar hoe? Maar toch wel, we spreken van nieuw van krachten, van licht. Dus wat zegt hij tegen haar? Hij noemt gesed de gogma. Dus de bed, bed, is gesed van gogma. Dus genade van gogma. Niet, niet echt genade. van, gogma van alle tien sferot, Alleen maar zes sferot van de gogma. De heilig? Basode okay. nekuda bij gelegen. Bij je gelegen. In het geheim van een punt in in de zaal. Of in de, in, de, in, de, in, de, ja, in de zaal. Punt in de zaal. Wat betekent punt in de zaal? Zoals so, so het alles komt. Uh, de zaal. Zaal is iets wat omringt. En daarin komt een koning als het ware. Ja, of niet. Iemand komt in de zaal. Die gebruik maakt als het ware. Van, van, van, de, van de zaal. Ki or ha Let op die ki het licht sadim Het licht van genade. 17. Hem heichal le oor chogma. Heer belangrijk is. Kijk. Want het licht van chassadim is een zaal omhulsel. Met andere woorden in onze terminologie. In de zogere. Dat zegt niet dan zaal. Maar het is omhulsel. Le oor, oor hachogma aan het licht hachogma. Dus licht hachogma is naar binnen. Ja, binnen. En licht, licht chassadim, licht chassadim vormt, als het ware, omhulsel daaraan. Ook wij, als wij zeggen dan, gebed, wat wij doen ook. Wij heffen omhoog, qua krachten, net als een, als wolk komt van ons. Als wij zouden eh, andere zintuigen zouden hebben, dan zouden we zien van binnen, hoe bij het gebed iemand die, die, die, die, die, die getraind is, die kan het wel zien. Natuurlijk, in onze tijd, wie kan het wel zien? Maar, dan gaan van binnen als het ware binnengebed, gebed, als we meters zouden hebben, of zo'n soort soort, eh, radio, soort röntgen, speciale röntgenfoto zou kunnen hebben, dan zouden we zien dat hoe bij het gebed komt zo'n wolkje van de mens omhoog. En daarin komt als het ware dun lichtje ja, in binnen, net als, als puntjes zo, net als, als chogma, komt dan binnen. Kijk, het is zo dat aan de ene kant kan een mens, dus wel, als een mens leert het geestelijke, steeds dieper en dieper, aan de ene kant ziet een mens het heilige in de ander. Aan de andere kant ziet hij ook de naaktheid van de ander. Als we hier zijn, natuurlijk kijk ik altijd bijvoorbeeld naar de innerlijke mens die hier zit. En bovendien iedereen bedekt van jullie zijn naaktheid. Maar als ik bijvoorbeeld in de buitenwereld zit, ik bedoel iemand die gewoon op straat loopt en allerlei andere dingen, dan heb ik wel een gevoel, mijn vrouw weet het ook, dat ik wil mijn bril opdoen. Ik heb zo'n soort, niet zonnebril, vind ik dat niet zo, maar zo'n bril, dat past zich aan aan het licht. Het is wel een beetje donker. Dan wil ik altijd zo'n bril opzetten op mijn ogen. Niet dat men mij niet ziet. Maar omdat ik dan, als het ware, een gewone mens die op straat is, loopt. Ik zie zijn naaktheid. En, uh, en dan is het, ik wil het niet doen natuurlijk. Maar dan zie je de naaktheid, onbedektheid van de mens. Ik zeg niet dat bij mij is, het, natuurlijk, bij mij is het ook, bij iedereen heet het wel. Maar het is wel een... Uh, maar je moet wel overwinnen dat, en je zin in hem ook zien, zoeken in hem ook als het ware, kijken dieper in zijn moeilijkheid door, door te komen, door zijn naaktheid, want het is alles wat hij heeft. Begrijp je? Hij alleen let, ervaart zijn naaktheid. Dag en nacht. En het is moeilijk natuurlijk om, moet je doorkomen, door, door, ondanks dat wat je dat ziet, je moet doorkomen in de diepste, in dieper aan hem, of van binnen. In, je ja, ziet dus dunnere, dunnere zeg dat, uh, kortere golflengtes moet je opbrengen bij een ander. Doet er niet toe of die gewone mensen, welke mensen dan ook. Om binnen te komen naar zijn innerlijke mens. Dat voor hem is verborgen. En dat moet je zien. Dus echt zijn goddelijke deel moet je zien. Het is niet eenvoudig. Maar je moet het overwinnen. Het is niet eenvoudig wanneer jij ziet, echt, echt naakt. het is voor mij dan net soms dat, ik voel dat net of hij zonder kleder, kleding is. En nog veel meer dan zonder kleding. Het is niet alleen naakt, zoals op een nudistische, nudistische strand, maar nog, nog uh, naakter. Kijk dat? natuurlijk is het, maar het is niet erg, het is niet dat, aan de andere kant is het niet iets dat het beledigend schotbehoeden is, want dan als een mens leert op die manier zichzelf geestelijk ontwikkelen, dan leer je het snel af om anderen te zien dat dit verkeerd is. Dat het, ja, Om anderen te of zo. Absoluut niet. En dat komt ook door mij. Dat ik het zie, die naaktheid nog zie. Dat is mijn tekort. Begrijp je dat? dat het is nog mijn tekort. Waarom? Dan ben ik nog niet genoeg qua golflengtes dat die nog. Te, te, te lang zijn, en niet korter, nog niet kort genoeg, dat ik door alle naaktheid zijn goddelijke ziel zie, dus in hem de schepper zie, liefde in hem zie, in plaats van zijn naaktheid. Dus, uh, dus wat hij zegt ons, ook die gogma, hij zegt, de, de, de letter bet is Chokma. Maar hij zegt, het is wel Gezet van gochma. Gezet van Chokma is wel Chokma. Maar het is wel een stadium van de helft, als het ware, van Chokma. Alleen maar chassadim van Chokma. Duidelijk, altijd als we alleen maar zes verrood hebben van licht, dan is het chassadim. Wij we weten dat het net als hier een pin is, and and it's chassadim. Dus... Bet is dan geset van chassadim. Dus alleen maar zes verrot, de helft laten we zeggen. Nee, no, sorry, inderdaad. Geset van chochma. Oké, okay? dat is die letter bet. Verder, en in het geheim zegt hij, van het puntje in, het, in, in de zaal. Welke zaal? Zaal zegt hij. De, de, de zoger gebruikt het woord zaal om daarmee aan te duiden chassadim. Het licht chassadim. En binnen dat licht Chassadim zit het licht chogma. Ja, alles wat innerlijker is, komt naar binnen. Ja, daarom licht Chassadim huisvest, het licht Chogma. En dat noemt hij dan een puntje. Het je gaat als punt in een zaal. Zo zegt het. Uh, ki ora Chassadim want het licht van Chassadim, licht Chassadim 17, hem heichal formed en zal le orochma formed het licht ochma zal betekent dat binnen kan komen. We Wehoo bracha en dat licht chasadim van van ochma cheset van ochma. Ik had gezegd van in chasadim cheset van ochma. Beter te zeggen cheset van ochma dus echt echt sfera van ochma. En dat is bracha. Zegt dat is zegening. Dus de letter bet is zegening. Wat is dat? Dat is dan geset van gochma. Omringd door chassadim. Dat is de letter bet. Okay. Kijk nou hoe de Torah begint. Begint met de letter bet. En binnen die letter bet zien we wat? Een puntje. Dat is wat hij ook zegt. Een puntje in de letter bet. En bij de letterbed heb je de drie kanten die dan afschermen. Die letterbed van boven, van de zijkant en van beneden. En die letterbed is open naar de wereld. Naar de alles wat nu komt, dan wordt het als het ware ontvouwen. En niet naar de letter Alef. Ja of niet? De letter Alef, aan de kant van de letter Alef, is het als het ware een muur. Daar komt iets speciaals, de schepper, et cetera. Daar komt de muur. Maar vanaf de letter B komt de wereld, als het ware, gaat zich ontwikkelen, et cetera, et cetera. Ja? En daar, daarin zit dat puntje. Dus de letter B vormt, als het ware, chassadin. Uh, en binnen hem je die gogma, dat puntje daarin, is het gogma. Heellijk. Dan hebben we en dat en dat. En dat is dan, ja, yeah, duidelijk. De letter bet zelf is chassadim. Een zaal vormt als het ware een zaal. En daarin zit het puntje. En puntje is dan chogma. Nou, als nu die twee zijn er. En chogma en chassadim. Permanent zijn er die in de letter bet. Dus daarmee is de hele wereld geschapen. Dus, ja. Yeah, de. Ik bedoel, de Torah is geschapen door die letter bed. En dat is de eerste, het eerste woord. Dat alle krachten zijn daarna komen, maar die in die letter bed, altijd blijft in het eerste woord, blijft altijd die letter bed met, met een puntje daarin. Altijd zie daarin, alles zie daarin. En gesedim en met, een, met, een, met gogma, en dat heet, zoals we dat noemen, dat, een scheutje gogma, zoals we dat zeggen, dus in alleen maar gezet van Chogma. Want de Chogma uh, van Chogma komt pas met de komst van de Messie. Maar voor onze wereld is het genoeg. Oké? Okay? Daarom kunnen wij misschien nu al zien waarom hij zegt dat het begin is. Begin. In jou is het begin van het scheppen van de wereld. In jou zit het begin. Want wij zeggen ook Breschid. In het begin. Dus dat is bracha. En dat is dat licht hoogma. Is bracha. Dus de letter bet is eigenlijk bracha. Basodakatoef. In het geheim van wat geschreven staat. 18. In, in Malachi. Kochtbos was een zo'n. Uh, een van de laatste profeten. We en bracha. Daar staat geschreven. Dat de schepper zegt. Ik zal. Mijn zegening op jullie uit, uitgooien. Ja? Daar staat een grote profetie. En uh, we komen er wel over. Punt. 18 na de punt. We oorzaken, en dit ligt, 1,0 19. 1,0 niet maar het vermindert niet. Ik ga direct vertalen dan. En ook met mijn eet. En niet vermindert. Mie Absoluut vermindert niet. Dit licht. Bij het over. Om um mis stelsel. Twintig. Derig. Terwijl het. Terwijl het. Doorkomt. En. Uh, Ontvouwen wordt. Ont, ja. Ontwikkeld wordt. Ontvouwen wordt. Uh, door langs Madre God, langs de traptreden. Zie je wat je zegt? Dus dat licht Chogma licht van, van de geset van de Die do komt door alle, door alle traptreden, wordt niet verminderd wordt niet vieser daarvoor. Dus wat het ook gedaan wordt door de mensen, die wordt niet vieser daardoor. De mens kan wel, maar dat licht niet. Kijk over die fetters. Dus nu moeten wij zien waarom deze letter is wel uh, goed genoeg bevonden om toch wel daarmee de wereld beginnen te scheppen. Ochmoshehu, twintig na de koma, ochmoshehu barosha madrega. En net zoals het, dat ligt dus aan de top, aan de top, aan de top van de, nee, aan het hoofd, ja, aan de bovenkant. Van de traptreden 21. Hame één 1 sof, Aan de top, van alle, aan de top van, alle, van alle traptreden, wanneer het ontvangt van 1 sof, gezegend is hij. Dus waar, waar echt de aanraking is, de bovenste aanraking is met één sof. Net zoals het daar is, ja, zoals we hebben dat geleerd in de test. Eh, uh, kern, hoe, God godlo, so zo is het, in al zijn grootheid, wissibho, in al zijn, eh, uh, shevach, uh, in al zijn, eh, uh, prezenswaardigheid, 22. Baalama, tsilut, in de wereld, tsilut, in tsilut is niet minder dan in, bij de aanraking van een, sof, ja, in de kou. Uh, lijn van het licht. We gaan aan de sofa and en zo so ook tot het einde van de wereld. Asia niets verandert aan dat licht zelf. Dus het wordt, het wordt niet minder. Het verandert niet door, door het neerdalen naar de lagere uh, echelon. Dat? Okay. Uh, we dat 23 met AV klom de hamat kol eilo a, a, a, a masachim sh'ho sh'ho 24 over darkam. Ve eino Mita mitavet over isech. En die wordt niet dikker. En die gaat niet zich gaat zich niet verdikken dat licht khokhma. Ja, licht khokhma van cheset van khokhma wordt niet dikker. Gaat zich niet verdikken letterlijk. Absoluut niet gaat zich absoluut niet verdiken. Mechamaat vanwege al deze massachim, al deze schermen, al deze filters. Shehu 24 over daar kan, waar daar die hij passeert langs erlangs, Waar hij erlangs passeert. Zoiets. Punt. Duidelijk? Een beetje zien in ieder geval in de eerste instantie zien we, de waarde van dat, li van dat licht. Ja, geest van de gogma Dat die zo als boven, zo beneden. Ja, alleen de, wie, wie onderscheidt die verschillen. Alleen door die massagiem, door die schermen, filters. Kan, kunnen verschillende traptreden hem ervaren anders. Ja, maar op zichzelf is het onveranderlijk. Punt. En dat is wat het argument was van de letter BED, Dubbele punt 24 na dubbele punt. 25. Kamech le me ware bi Het is goed voor jou om de wereld door mij te scheppen. De bi me waar gaan lag omdat door mij in mij worden. Word jij gezegend, 36. Le'ela het wetata, boven en beneden. Boven is het in de bina, en beneden is het in de wereld van bina, en beneden is het in, in het in malgoed. In, op, op elke traptreden hebben we boven en beneden. Ja, we hebben, uh, in het algemene hebben we, ja, in het algemene hebben we bina, dus de ab jema dat en hebben we dan, algemeen, in het algemene, ja, in het zuid hebben we ook lagere wereld, lagere, wees lagere in het zuid, maar goed. Maar ook in elke traptreden we hebben we ook het bijzondere, hogere en lagere. In de wereld Asia hebben we ook, bina van Asia is hogere, en maar goed van Asia is lagere. Zo altijd al, al hetzelfde schema, hetzelfde 26. Nadekent. Klomar. Dat wil zeggen. Ki or habracha. Sheli. 37. Hu. Beshawele e lauletata. Bli shum hefres. Dus die letter bet yeah? zegt. Chokma. Klomar. Dat wil zeggen. Want kijk, de tweede letter. De tweede letter van het alfabet is. Uh, Bet, ja, en ja, de bet is dan, de eerste is ketter, en de tweede is hoogma, en je kan zeggen, nou, de letters, dat zijn toch wel kilim, ja, of niet? Je kan zeggen, wat, kilim, maar waarom spreek je dan over lichten? Ook een vraag, ja, of niet? Wij, wij weten dat, natuurlijk, je spreekt over hogere, waar het ontstaan, bij het ontstaan van die van die van die letters natuurlijk. Want wat is de Torah? Wie is geschapen? Door welke krachten is geschapen de Torah? Zeeran Pien, van het Siloet. Waar de krachten, alle Torah wat wij leren, ja? is de krachten, waar wij trekken de krachten vandaan in de Torah. En hou daar goed. Dan zie je wat we are, waar wij mee bezig zijn. Dus de, de, de Torah zelf, wanneer wij leren de Torah, de Torah is... Natuurlijk in de innerlijke Torah, wat wij leren, zoger, etc. Dat de Torah is überhaupt gegeven door Zeranpin, de krachten van Zeranpin van het Zilut. Dus door het leren van de Torah kan de mens eh, zichzelf in overeenstemming brengen met de krachten van Zerampin van het Sieloed. En daaruit trekken krachten naar onze wereld, naar, naar, de, naar waar naartoe? Wie is de volgende instantie? Wie geeft dan dan? Jij bent dan, verbind jezelf dan met Zeran van het En Zeran Pin, het geeft het aan jou. Maar via wie? Via wie? Wie is dan onder de, de Zeran Pin van het Silut? Malchut. Belangrijkste, de belangrijkste ontvangster is de Malchut. Alles komt van de Malchut. Alleen de Malchut kan Chochma ontvangen. Zeran Pin heeft niets aan de Chogma. En zonder Chogma is geen wereld. Eigenlijk, de wereld is echt waar Gogma is, de wijsheid. En van, dat komt dus door mijn leren van Torah, et cetera. Dat verbind ik mij met het Serantin, op mijn niveau. Klein, wat doet er niet toe? En dan Serantin, als het ware, daardoor geeft, hij wordt dan opgewekt om aan haar te geven, aan de Malgoed. En de goed, van de Malgoed komt leven op de hele aarde. Dus door jouw leren van Kabbalah. Huh? komt jij leert komt het naar de zerenpin natuurlijk tot één sov dan keert terug naar zerenpin zerenpin geeft dan de malgoed en Malgoed is een distributiecentrum voor al voor de hele heelal geeft aan alles leven dus licht van van ja? dat, dat leven geeft zowel aan de aan aan uh, is dat? aan het heilige als aan onreine hoe, welke kracht, wie heeft van Malchut, welke letter van de Malchut van het Zilud geeft aan, aan de onreine kracht? Welke letter? Legaal. legitiem. Kouf, Kuf, precies. Dan zien dat Kuf is ook, Kuf is de eerste letter, als het ware, van die Malchut, uh, van die Nukwa, van, van de Zerenpien van het Zilud. Ja of niet? die ja Die koef dan van zijn dat onderpootje, die geeft ook aan die onreine krachten. Maar alles wordt gegeven door die Malgoen. Uh, wat zegt hij dan? Kijk, 26. Klomaar dus, dat wil zeggen, kiora brahma chili, want het licht van Gogma van, van mij, zegt hij. Het licht van Gogma van, van mij, dus de letter bet. Kijk, de letter bed is natuurlijk een is vorm van, van een kli. Maar we moeten weten altijd, bed, with kli, hoogma, is net zo so als licht. Kli, hoch, licht, hoch, kli. E, hoogma is nog geen, geen kli. Eigenlijk alleen bina, dus onderste gedeelte van bina, dat is al een kli. Ook een beetje glibberig nog. Maar nog niet echte kli. Maar serampien en, en malgoed, dat zijn de kilim al. Vooral de malgoed, het is echt een klie. Klie betekent al net zoals de letters. Die zwarte letters op, den, op een witte doek. Ja, op een witte, weet het, pergament of zo. Dan kan je zien die al. Echt, die zijn echt al uitgekomen uit het licht. Dat is kilim, dat zijn echte wijzens. Dat is ja, dat is dan de ware, die heeft alle vier stadia in zichzelf. Dat is een wijze. En wat er nog geen vier stadia is, heeft, is nog, is nog een. of een engel, of dat, is nog niet, nog niet de echte ware wijze. Ja? Dus Gogma als kli is nog erg dun. Het is net als licht. En daarom zegt hij ook hier dat licht, Chogma is de letterbed, zegt hij. En dan zegt hij weer, licht, licht van bracha, tegen, te, tegen de, of licht van gogma, hij noemt dan de letter de bed. Want het is net zoals licht, Hij is wel, jij kan zeggen dat het wel ten aanzien van alle, dat, ja, van de andere letters is het net als, ja, beginnen, dat is net, het begint de schepping daarmee, dat het al een vorm van, van kli is, een vorm van verruwing is, en kan je ook zo zeggen, dat is wel licht. Daarin vestigt zichzelf het licht, maar. Dus voor het geval dat jij zou zeggen van, dat is toch de letter, waarom noem je, noem je dat licht? Ja? Alle, let, alle letters komen toch voor de schepper om te spreken over hun eigenschap als letter, en niet als over licht. Maar daar vestigt zichzelf het licht in je klie. Klom maar, dat wil zeggen, 26 naar de punt. Ki ora bracha, the, wa, dat licht van bracha, dus licht van de letter bed, Shili van mij, dus van die letter bed, zegt hij. De letter bed spreekt die van, van, van zichzelf. Want het licht van bracha van mij zegt hij. 27 Hoe we shavele eloletata, is gelijkmatig is gelijk, zegt hij. Zowel so boven be als beneden. Zowel bij het Eindsof, bij de kaf, wanneer het begint, als bij de laatste, het laatste station van uh, Malchut, de maalgoed van, het, van de Asia. Blie, uh, schoom, zonder enige zonder eenig, onderscheid, zegt de letter. Dat is haar argument. Kijk nou naar mij, ik ben onveranderlijk. Ja. Dat is wat wij moeten ook doen. So, we, komen, we moeten tot een toestand komen wanneer wij, wanneer wij als het ware onveranderlijk zijn. Wat we onveranderlijk. In alle veranderlijkheid natuurlijk. Alles moeten we veranderen absoluut. Aan de ene kant. Maar aan de andere kant absoluut onveranderlijk. Dus het kan me dan absoluut niet schelen of ik in de linkerlijn ben of de rechterlijn ben. Of, ik, of het, het besturingssysteem op mij inwerkt in de vorm dat ik kwaad voel. Ja, van binnen. Ik bedoel niet dat ik zelf kwaad uh, ervaar, maar de, kwaad of dat op, op de manier dat ik mij slecht voel of mij goed voel, absoluut moet voor mij absoluut hetzelfde zijn. Dat is pas, de, daar, daarmee komen wij pas dichterbij naar onze volmaaktheid. Als mens. Dat is pas de mens. Wanneer hij met, met twee dingen kan werken, wanneer hij niet klaagt. Als hij in de linkerlijn zit. Dan als je dankt, dankt, dankt, dat hij in de linkerlijn zit. Dan als je gaat danken al, wanneer je in de linkerlijn zit, wanneer je echt zit, absoluut down, op welke manier dan ook, je voelt geen zin in iets. En dan kan je nog danken. Jo, daarmee verzorg, bezorg je jezelf een geweldige vooruitgang. Want dan zal nog een ander, zo'n toestand zal komen volgende keer. En dan zal je gelukkig zijn in die toestand. Wat je nu in die toestand voelt, ellendig, als je dat verdraagt, wel hoe verdragen, hoe kan niet meer verdragen, hè, maar jij gelooft, vertrouwt in de schepper dat op dat moment, dan als je dat overwint, dan dat soort toestanden worden voor jou als, voor de volgende keer als goed beschouwd. Alleen moeten we door de grenzen heen lopen. Niet dat ik die grenzen kan verleggen, maar dat ik verenig mij op dat moment in die ellende. Toen het ellende getoetstond, zeg je tegen mij, help mij, laten we samen naar Farao gaan op dat moment. Ja? En als het echt <coughs> mijnens is van jou, dan zal je altijd horen binnen jezelf de stem, dunne stemmetje dat zou zeggen, we gaan, ik ga mee dan ga je samen met die dunne licht, dun licht, gogma, van de letter Bet. die moet je aanroepen, om samen te gaan naar die Farao van jou die in de linkerkant, jou als het ware lastig valt, maar, de, maar niet te zeggen dat het verkeerd is, alleen zeg ik, ik wil het overwinnen, maar ik kan het niet, help mij dat, als je het echt menens doet, dan alles gaat voor je open, Het is ook zo, net zo is ook met het eten bijvoorbeeld. Eet niet omdat het zes uur is om te eten. Dat het een traditie is, een cultuur is. Natuurlijk is het goed als je dan, of anders maak jezelf leeg, maak dat je honger hebt tegen de zes uur, echt de honger hebt. Maar niet dat jij dan tussendoortjes neemt, hier een beetje snoepen, hier een beetje snoepen, dan kom je aan de tafel en je wilt niet eten, maar zes uur, het is ook wel etenstijd, ja, alles wordt gedekt, de tafel, jij gaat ook wel, wel eten. Je moet alleen eten wanneer je honger hebt. Onthoud dat erg goed. Ook in alle vormen van leven moet je het zo doen. En ook, ook, ook, ook op aarde moet je ook precies hetzelfde doen. Niet omdat ik opeens loop ik langs mijn, mijn keuken of zo. Opeens zie ik dan het, mijn koelkast. En natuurlijk die direct. Mijn koelkast heeft al, al uitstraling van iets lekkers. En dan ga ik dan even open doen. Doe dat niet doen. Echt wanneer je dat echt eten wil, dan moet je dat, zo ook met het gebed, alleen dan bidden, wanneer jij honger hebt, wanneer je echt alles heeft gedaan wat je gedaan had, en jij hebt geen krachten meer, nu meer, van jezelf, en jij kan zeggen, nu pas kan je zeggen, de schepper, ik heb alles gedaan, ik, word, ik kan niet verder, ik kan echt niet verder, als je dat zo doet en de tranen in je ogen, het hoeft niet echt de tranen te zijn, maar van binnen. Ik ga niet verder. Help me. Absoluut zeker dat je geholpen wordt. Want dan binnen jou worden dan als het ware die soort luiken. Onder jou worden luiken geopend. En die luiken die je steeds dichtkneept. Ja, bij jezelf. Om niet. Het licht door te laten. Maar jij steeds moet die luiken openmaken van binnen, van binnen jezelf. Waar je zonde is. Daar moet je die open Niet bang zijn tegen de schepper. Niet, niet schamen jezelf tegen de schepper. Wel, wel bescheiden blijven met de schepper. Maar niet schamen. Eigenlijk, dat zijn verschillende dingen. Niet bloot jezelf stellen voor de schepper. Daar moet je ook net zo, zo voorzichtig zijn met de schepper. Net zoals jij eh, zou jouw bloot in blote niet willen in het openbaar verschijnen, ofzo, Je moet ook, ben je ook bescheiden, je wil een beetje, zo, een beetje jezelf aankleden, zo moet je van binnen ook doen wanneer je gebed spreekt daar tegen de schepper, niet met je naaktheid ja, maar aan de ene kant wel bescheidenheid, aan de andere kant wel be bedekken jouw naaktheid Hoe mee, waarmee bedekken? chassadim, door chassadim op te wekken, wat betekent korter jouw wens maken Heel? Daar kan je je naaktheid niet laten zien. Nachtheid kan je alleen maar, kan je alleen laten zien, wanneer dat echt, wanneer jij aanhecht aan jouw maalgoed. Aan die taf, daar zit de naaktheid. Daar moet je niet met jezelf aankomen met de schepper. Eerst doe je moeite dat jij komt van die taf naar de shin. Ja, naar die zot. Heb je nog meer moeite, meer kracht, kan je nog hoger gaan. Met je als het ware, met je maalgoed. Kleiner maak je jezelf, jouw wens, op dat moment. Op welke situatie doe je, doe er niet toe welke. En je komt bijvoorbeeld tot, tot, een bepaalde, tot een bepaalde plaats waar je, dat, je hoeft je niet te denken, waar kom ik tot, naar de Bina, je moet niet berekeningen maken. En dan kan je niet meer, oh, als je kan niet echt, waar niet, kan niet, kan niet meer dat, dan moet je pas bidden. Eigenlijk? En niet bidden gewoon omdat oh, het is nu de tijd, ja, zoals mijn volk dat doet. Dus ik zo, hè, het is nu vier uur, moeten we nu even gaan bidden. Waar is het? Nou, haal nog even nog paar mensen, tien mensen moeten we hebben. En ze lopen, iemand loopt op straat, iemand loopt op straat, op straat. En die zeggen ze, en ze zien dat het jood is, ja. En dan zeggen: kom op, kom naar binnen, kom naar binnen. Ik moet, ik moet boodschappen doen. Hij komt naar binnen. Hij moet de tien, zijn. tien, want tien is belangrijk. Waarom is tien? Ze weten niet waarom tien. Tien vierhonderd, natuurlijk. Dat gaan we natuurlijk naar niet. Ja, maar dan, en dan zeg je, nee, ik kan het niet, ik kan het niet. Dan, ik weet niet. Dan geef je dan een tientje. Dan komt dit binnen, dan wordt het tientje. Zo <laughs> <laughs> so is het niet natuurlijk, maar en als zij zo zou dat zouden doen, zou dan zou dat natuurlijk de hele zin vol gevolg zijn. Natuurlijk. Ja? Met elke, iedere geeft een tientje voor een. weet Nee, maar de bedoeling is dus niet alleen niet bidden wanneer je natuurlijk, als ik spreek synagoge, bedoel ik absoluut niet een synagoge, bedoel ik een gebedhuis. Maar ik zeg alleen het woord dat we een beetje voelen. Het kan ook kerk zijn en andere zijn. Het doet er niet toe waar het over gaat. Het kan in een woestijn zijn dat men bidt voor het regen. Dat is niet toe waar. Alleen zeggen we algemeen woord. Maar alleen maar. Net zoals je honger hebt, moet je dan eten alleen waar je echt honger hebt. Waarom? Dat is de tijd wat in alle opzichten zal jou gunstig voor jou zijn. Dat zal gaan naar het goede, als je eet wanneer je echt honger hebt. Wie heeft van ons honger? Moet je maken honger. Zo moet je ook maken honger naar het geestelijke. Dan pas bidden aan de schepper. Ja? Kijk. Amiga, hoe verhoudt dat zich dan met de nachtlessen? ook heel specifiek naar de tijd... ...en in, ze zegt na, dan, uh, ...ik moet opstaan of ik moet... Uh, ...in de nachtles iets anders... In de nachtles, ...waarom? ...in de nachtles het is het gebonden aan de universele... Aan de universele... ...zeg dat... Uh, ...ontwaking van de dag... ...en dat is dat de middernacht... ...middernacht is het de ontwaking... ...als het ware van de dag... ...we zullen het allemaal leren goed in de zog... ...hoe dat komt... ...dat er wel gogma is... ...maar dan... Er is dan, da, van boven is Gochma wel, dan is het net zoals in de boven hebben wij rechts en links, die als het ware naast elkaar staan, rechts en links, maar geen middellijn. En dan is het, de middellijn kan alleen, voor, alleen bezorgd worden, door mensen, door de mens die dan s'nachts, vanaf de middernacht leert, dan as I then the man's leader the Torah, the Torah is the middle lane, the middle lane Torah is the middle lane, not how that the middle lane, the pin is also the middle lane the Iran the pin the the then verorzak ik what we're doing, what are you with my study as I clear the Torah snachts, yeah? then ik myself in a French so bringing me with the Iran pin when Torah is the Iran pin qua kracht dan pin is zirampin niet houder. Zirampin is de the, daar is de middelane. Yeah. komt daar eentje omhoog naar de bina. En de bina is de hogere wiel. Dat is wat wij noemen dat de scheppers zit daar, et cetera, et cetera. Dan de bina heeft twee kanten, links en rechts. En dan ik veroorzaak dat pin komt in tussen de bina in city, tussen de rechter en linker kant van de bina. Dan de rechterkant en de linkerkant, dat is een Aba, Ima, dus Gochma en bina, mannelijk en vrouwelijk. Zij gaan dan door die CRNP ze woek met elkaar maken. Dus zij gaan dan uh, samenvloeien. En zij verkregen dan de derde middellijn. Bina verkreeg dan door mijn studie s'nachts, en zij verkreeg dan de middellijn. En de middellijn, CRNP is één die drie maakte ja bij de bina dan geeft de bina hem alle drie aan hem en hij geeft het weer naar malchut en malchut geeft het aan de hele, aan mij natuurlijk en aan heel alle anderen. dat eigenlijk dat is iets anders dan, dan is het aanpassen mijzelf dan pas ik mijzelf aan Aan de, de tijden en de welwillendheid welwillende moment welwillende uh, tijden in het helaal in binnen de 24 uur. Dat hey, is iets anders. En natuurlijk bestaat, natuurlijk is het zo, natuurlijk is het, onze wijze hebben daar aangegeven wanneer de mens ochtends moet een gebed hebben geven. Natuurlijk ook dat klopt. Dat is de hele jaar. in een hele jaar is het zo dat uh, soms een mens moet zeggen, ochtendgebed, Drie keer per dag. Een jood bijvoorbeeld moet drie keer per dag doen. Waarom? Ook weer middel Rechts en links en middel Eén in één dag moet je die drie gebeden, uitsp gebeden uitspreken, om er ook te op te bouwen. En natuurlijk hangt het ook af van de, van de tijd van het jaar. Soms beginnen ze dan om vijf, zes uur, ochtends, is, de, is al de tijd rijp, volgens het kalender van die plaats, om het beste, de, de beste tijd, om natuurlijk, om ook welwillend moment, absoluut om gebed uit te spreken. Natuurlijk, ze moeten zich dan bij elkaar komen, minimaal tien mensen, om gebed uit te spreken. Maar wat ik zeg, niet dat, het, dat de, de tijd niet relevant is. Maar ze moeten zichzelf hongerig maken. Dat bedoel ik. Duidelijk? Laten we zeggen dat het om zeven uur in hier in Amsterdam, nu laten we zeggen zo, om zeven uur ochtends moet het de tijd is om ochtendgebed te doen. Dan komen de mensen om zeven uur naar een plaats waar ze bidden. Of synagoge, of, een, of gewoon, gewoon thuis bij iemand. Doet er niet toe waar. Doet er een toe. Oh, synagoge ook, okay. oké. Komen ze daar naartoe. Dan moeten ze zichzelf hongerig maken. Naar het gebed. Dat bedoel ik. duidelijk. Het is wel de tijd belangrijk speelt. Natuurlijk speelt de tijd absoluut belangrijke rol. Omdat, omdat, maar als je dan op die tijd niet klaar bent en kan jezelf niet innerlijk klaarmaken dan betekent dat jij mist deze kans en kan nooit terug dan kan je alleen maar de volgende kans gebruiken maar dat kan je niet gebruiken wel hebben ze wel de wijze hebben wel natuurlijk een oplossing gevonden dat kan je dan in de middag, in de middag gebed, kan je twee uitspreken maar op een speciale manier want je kan ook drie uitspreken wat helpt jou als je niet innerlijk jezelf voorbereidt, duidelijk dus je moet hongerig zijn. Daarom ook bijvoorbeeld s ochtends. Ze gaan naar. naar het uh, is dus voorgeschreven om te gaan naar het ochtendgebed. En niets in je mond nemen. Ja? Maar ik heb bad gezien ook in Israël, in, in Jeruzalem. Waar wij we logeerden wel. Ze weten het allemaal van dat. Het was een super orthodoxe waren daar. En ook een hoge, hoge geleerde. Maar toch nemen ze het dan een beetje. Ik zie wel in de keuken. Neem een koffie. En, en een koekje of zo. Ook de chassini bijvoorbeeld dat doet. Niet, absoluut non, niet oké. Oké, okay. okay, als iemand dan ziek is, zwak is, dan kan je dat wel doen. Maar je moet ook hongerig zijn, echt hongerig zijn, net naar het geestelijke, als naar als naar materieel. Duidelijk? Dan is jouw gebed echt een de gebed. Eigenlijk, Niet eerst goed lekker eten, en dan zeg ik, nu... nu heb ik een biefstuk, al lekker gegeten, nu lekker, en nu... Heer de schepper, waar ben je nu? Ja, zal ik het wel doen of niet? Ja, dat is een beetje zo. Nee, dat is niet. Het? Duidelijk? En ook andere, andere dingen moet je ook zo op die manier doen. Duidelijk? Niet omdat jij afgesproken heeft om dat te doen. Ja? Maar je moet wel hongerig, hongerig zijn om te doen. Jouw plicht ook moet je ook te doen. Ook wanneer je echt hongerig bent. Duidelijk? Duidelijk of niet? Hongerig moet je zijn. Dan is het wel goed. Ja, duidelijk. Echt hongerig moet je zijn. Eigenlijk in plaats van dat, je doet het één keer per week, maar dan, dan goed zoals het op de schaal van Richter. Ja, het moet echt een aardbeving zijn. Ja, zodat de buren, allemaal, iedereen. Dat is goed. Dan, is het, dan is het, zo moet je het doen. In alles wat je moet doen, met honger. Eigenlijk?